Op Radio NTV wordt donderdag een inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Daaraan doen zowel publieke omroepen als commerciële zenders mee. Onder de noemer Radio 555 werken onder meer 3FM, Radio 538 en Radio Veronica een dag lang samen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De uitzendingen op de radio beginnen ochtends om 6 uur en eindigen om 9 uur s'avonds. Op tv werkt Nederland eens samen met RTL 4 en SBS 6. Op primetime wordt op deze zenders eenzelfde programma uitgezonden. Later op de avond worden de resultaten van de inzamelingsactie voor Haiti bekendgemaakt. Als de overheid eerder had ingegrepen na de uitbraak van Q-koorts... was het ruimen van tienduizenden drachtige geiten niet nodig geweest. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie van het q koortsbeleid door de NOS... Daaruit blijkt dat het RIVM in 2006 te vergeefs vraagt om extra geld voor onderzoek. In 2007 dringt het RIVM aan op een meldingsplicht voor besmette bedrijven, maar die komt er pas een jaar later. Geitenmest mag dan nog steeds worden uitgereden en ook een fok- en transportverbod komt er niet. De ziekte verspreidt zich daarna verder over Nederland. Eind vorig jaar zijn er 3300 mensen ziek geworden en zijn er ruim 60 besmette bedrijven. Dan wordt besloten 40.000 drachtige geiten af te maken. De presidentsverkiezingen van vandaag in Oekraïne hebben geen directe winnaar opgeleverd. Omdat geen van de kandidaten 50% van de stemmen heeft gekregen, is een tweede ronde noodzakelijk. Hier gaat tussen oppositieleider Viktor Yanukovych en premier Julia Timoshenko. Volgens een poll kreeg Yanukovych ruim 31% van de stemmen tegen 27% voor Timoshenko. De zittende president Yushchenko bleef steken op 6% van de stemmen. Yushchenko werd president in 2004 na de Oranje Revolutie, maar heeft zijn populariteit verspeeld. Het weer, vanavond en vannacht kans op regen, verder nevelig, het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en een graad of vier. Dit was het NOS Show.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 Um, totaal passend woord voor in het Nederlands. Ja, maar volg je gelukzaligheid. Ja. ja. ja. Dat is mooi. Want ik, ik heb uh, ik zelf heel vaak een metafoor van een heuvellandschap. Je bent op een heuvel en je kunt alleen maar de heuvels zien om je heen. En de enige wat je eigenlijk kan doen, is één van die zeven heuvels die je ziet, daar één van kiezen, daar naartoe lopen. Ja. En dan pas als je op die andere heuvel bent, dan weer één van de zeven heuvels of tien die je ja, om je heen, je heen ziet. Ik heb die uitzicht inderdaad. Van, ja, ja. Meer, meer zie je niet. Ja.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 she's looking like her mama a little more every day one part mama, the other part girl to perfume and makeup from ribbons and curls trying her Zo, so, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramaar. Zij is shamanisme, kunstenaar en fotograaf. En onderwerpen die we bespreken zijn passie, shamanisme en wie is Patricia. En we gaan het in dit blok hebben over.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 Ja. Vader, jouw vader, zijn Mijn eerste vader baan? vader, zijn eerste baan. Ja. Terwijl je al in Canada geboren ja, ja. bent? Ja, hij studeerde nog. Oké, dus hij kwam erachter dat het toch wel handig was om te studeren om goed werk te vinden. Oh, Oké, okay. dus <laughs> je ouders waren heel jong toen jij geboren werd? Nou, niet zozeer ik... jong, maar wel, uh, ja. Ze zijn, hebben de overstap natuurlijk naar Canada gemaakt. Dat was enorm groot. Dat hebben ze een beetje in vergist? In hoeveel... Nederlandse ouders? Ja. Mm -hmm. ja. Uh, hoeveel energie uh, dat zou kosten?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 ik ruik een vos, zei ze. En volgens mij komt hij deze kant op. En dan wachten we daar, is hij een paar minuten. En inderdaad, kwam de vosje. En die mevrouw had ook geesten in huis. Dus ik heb al heel jong echt geesten meegemaakt. Daar was geen omkomen aan. Het de, de, de, de was gewoon wat het was. Dat, hoe, hoe merk jij dat er een geest is? Zij had een poltergeist in huis. Oh, dat is hem zo'n. Uh, zijn een die wat dingen minder... bewogen, Ja. En. Wij kwamen daar bijvoorbeeld op één dag aan. Een heel oud huis ook. was 600 jaar oud en het was van alles geweest.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 Ja. do hope you come to see me soon, cause I don't wanna go alone, I don't wanna go alone, don't wanna go, I don't wanna go alone. En beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramar, shamanisme, kunstenaressen, fotografen.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 Uh, dat had hij al helemaal klaargezet. Helemaal van, klaar. Als ik naar Bieten ga, dan ga ik schilderen. Ja. En, ja. Ja. Dus ja, nooit wachten. Nooit mm -hmm. wachten.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 In de het is in een dat leerproces. Stuk. En ja, ik ben leerproces. blij dat het een leerproces is. Ik denk dat we erg zouden schrikken als het van de ene op en de andere onder ineens wel allemaal goed ging. Maar ja, dat is waar. En ja. ja, dan zou ik het, dan zou ook het hele leren kwijt zijn. En ik denk dat het daar ook wel over gaat, van, hè? over het leren. It's about the journey and not ja. the end result, result. dat zei uh, Joseph Campbell ook. Ja. En dat vergeten we soms. En echt te genieten ook van die reis. Mm -hmm. ja.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 Why else do I want you like I do If I'm not in love with you oh. And if I In fact, you will